Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er hebben zich flink minder internationale studenten aangemeld voor een bachelor dit collegejaar. Het zijn er op unies en hbo's gemiddeld ongeveer 8% minder dan vorig jaar. De universiteiten kijken er niet van op. Ze hebben twee verklaringen. De eerste is dat wij uh, op aandringen van de Tweede Kamer... het afgelopen jaar gestopt zijn met de internationale werving van studenten. En we zien dus al dat uh, uh, studenten wegblijven. Die hebben het idee, uh, wij, gaan ergens, wij gaan naar andere landen dan naar Nederland om uh, te studeren. En buitenlandse studenten zijn ook minder geïnteresseerd in studies in Nederland... omdat ze het idee hebben dat ze hier niet echt welkom zijn... In de Randstad is het treinverkeer weer opgestart na de grote staking van vanochtend. Pro-rail medewerkers legden het werk neer... waardoor er in grote delen van de Randstad geen NS-treinen reden. Deze man op het station in Amsterdam moest dus wat anders verzinnen. Ik wist niet dat het zo'n impact had vandaag. U wist wel dat er staking zou zijn? Ja, wel, maar ik dacht dat heeft voor mij geen, uh, geen effect, maar dus wel. Ja. Waar moeten we naartoe? Zwolle. Heeft u wel begrip voor de staking? Uh, ja, altijd wel. Ik bedoel, er zal altijd een goede reden achter zitten. Ik bedoel, het, niemand vindt het leuk om elkaars leven wat ingewikkelder te maken lijkt me. Dus, maar goed, het zal wel een goede reden hebben. De komende dagen wordt er op andere plekken in Nederland ook gestaakt. Het zat er al een beetje aan te komen. Blokker is failliet. De winkelketen gaat al jaren niet zo lekker en vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Dat is meestal de laatste stap voor de boel failliet gaat. De winkels blijven voorlopig gewoon open. De webshop van Blokker was al dicht. De maaltijdbezorgers in Groningen en Den Haag... rijden niet alleen rond met pikant eten. Je kunt nu ook condooms, glijmiddel en sekspeeltjes bij ze bestellen. Thuisbezorgd werkt in die steden samen met Easy Toys. De bestelling wordt volgens Thuisbezorgd discreet verpakt. En je hoeft niet bang te zijn dat je buren je pretpakket krijgen... als je om wat voor reden dan ook niet open kunt doen. Als de bezorger voor een dichte deur staat... dan gaan de spullen terug naar de winkel. Het weer nog in het oosten nog mist en kans op motregen. In de rest van het land is het grijs, maar wel droog bij 8 tot max 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Slotervaart 3 kilometer, 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 ook nog een file, Almere Gorkum, tussen Heelwsum en Knoopend Lunetten. 8 kilometer, vertraging is een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Don't make my Het maakt weinig meer uit Ik heb alles gewacht Ik wil niet meer denken En ik kan niets meer doen Ik vind alles best Het wordt nooit meer heel stoer Ik kan niet meer zitten En ik wil niet meer staan ik heb alles gehaald, ik heb alles gedaan, ik wil niks meer horen, en ik zwijg als ik grap, ik stop voor altijd met roken, ik ga terug naar de Hoezo liefde en wat nou haalt, maakt mij niks meer uit. Weet toch goed gaat. Vandaag sta ik er voor. Doe ik er nog niets? ga ik er nog mee door, als ik niet stop. door. Ik wil nooit meer slapen en ik ben wakker zat, ik heb alles gedaan, ik heb alles gehad, hoezo liefde en wat nou was? maakt mij niet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 Dégage. Frais comme une rose, en va tu es ma chose. C'est facile, tu comprends. Je te donne ce que tu prends. Hélicite de Versailles, comme une loco sur les rails Mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents. Zorgverin, moi, enfant. Nos deux mondes sont différents. C'est si pourtant la même planète, de là on la La goutte et le vase, de l'eau dans les gaz, dégage. Over, over, over, falterons, idéal.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 Oktober is de wreedste maand, oktober. Met de dingen die voorbij gaan, maar wel ergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug, ergens in oktober.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 Al in oktober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 When the people start Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. Let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. This one. With the staff of wood, yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got me by the apple. This one